en daar in Sahih Muslim staat een overlevering waarin Hudayef ibn Asid al-Ghifari, een van de medgezellen, zegt dat de profeet sallallahu alaihi wasallam, op een dag tevoorschijn kwam, terwijl hij een stel met gezellig van gedachten aan het wisselen waren over het uur. En toen zei de Profeet Sallallahu alayhi Wasallam, waar hebben jullie het over? Toen zeiden ze, we zijn aan het praten over het uur. En laten we even de aandacht vestigen op dit punt. Het mag niet. ...onopgemerkt aan ons voorbij gaan. Zie de metgezellen, als zij bij elkaar kwamen... ...dan was de zaak waar zij over dachten en spraken... ...een religieuze zaak. In dit geval, een zaak van het uur. In tegenstelling tot de hedendaagse zittingen... ...de zittingen van vandaag de dag. Als wij bij elkaar komen... Dan praten wij voornamelijk over wereldse zaken. Het zijn altijd wereldse onderwerpen die worden aangesneden. De metgezellen daarentegen waren mensen, wiens lichamen gevestigd waren op het Doenje, deze wereld. Maar hun harten waren verbonden en verenigd met het en namens. Terug naar de overlevering. Toen de profeet vroeg, waar hebben jullie het over? Zeiden ze, we hebben het over het uur. Toen zei de profeet, sallallahu alayhi wasallam): het uur zal niet plaatsvinden, zal niet geschieden, alvorens zich tien tekenen hebben voorgedaan. Al voor ons jullie, voordat jullie tien tekenen hebben mogen aanschouwen. En hij noemde deze tien tekenen op. Deze tekenen worden ook wel de grote tekenen genoemd. Hij zei: het tochwaan, rook, het Dajjal, het derpe, het beest. De zonsopkomst vanuit. Het westen. Nuzul Iesab Mariam. De nederdaling van Iesab en Mariam. Ja'juj en na'juj. En hij zei. Velaat u Drie hevige aardbevingen. Ghassbun fil masjrik. Eentje in het oosten. Ghassbun fil Eentje in het westen, Wachaskun, de jezirat En eentje in het Arabische Schiereiland. En dit, de Profeet sallallahu wa sallam zegt vervolgens. En dit zal opgevolgd worden door een vuur, die uit de richting van Jemen zal komen. En de mensen naar hun mahshar verzamelplaats. Zal dringen. Dus Dit vuur zal de mensen naar hun verzamelplaats duwen. En de orde waarin deze tekenen elkaar opvolgen staat niet vast. De geleerden verschillen van mening daarover. Zo zegt de ene dat de zonsopkomst vanuit het westen het eerste teken is en een andere meent weer dat het verschijnen van het beest het eerste teken is. Maar het enige wat wij met zekerheid kunnen zeggen, is dat het onderwerp van vanavond, namelijk de Messias Tadjah, tot deze tien grote tekenen behoort. En allereerst wil ik mij storten op de uitleg van het woordje al-Masih al dajjal Wat betekent al-Masih al dajjal Over de uitleg van het woordje al-Masih, zijn er verschillende uitspraken gedaan door de geleerden, Waarvan al-imam al Qurtubi, rahimahullah, in zijn boek, het Zadkir, 23 verschillende uitspraken heeft genoemd. Maar samenvattend kunnen wij zeggen dat het woordje messeer zowel van toepassing is op iemand die eerlijk is, oprecht, waarachtig is. Maar ook van toepassing is op een leugenaar, op iemand die leugenachtig is. Dus beide. En taalkundig betekent messeer iemand die iets wegveegt. Zo wordt bijvoorbeeld Isa ibn Maryam alayhi salam, zich genoemd. Waarom? Omdat hij natuurlijk met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala in staat was om met zijn hand over een zieke persoon te vegen waarna deze persoon weer beter werd. Maar de reden waarom het Dajjah met zich wordt genoemd is omdat één van zijn beide ogen weggevaagd is, uitgedischt is. Hij heeft slechts één oog. En met het bedjel wordt iemand bedoeld die geneigd is tot liegen, die geneigd is tot het vertoezelen en doen verdragen van de waarheid. Dat is... Nu is de vraag: als vandaag de messie de Dajjal zou verschijnen, zouden wij in staat zijn om hem te herkennen? Het antwoord is ja, absoluut. Want de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft een nauwkeurige beschrijving gegeven van de messie de Dajjal en heeft een groot aantal van zijn kenmerken opgezond. En daarom zou iedere persoon, iedere moslim die bekend is, en ik zeg die bekend is, met de overleveringen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, en die zittingen van kennis zoals deze bijvangt, zonder enige moeite een de bedjaar moeten herkennen. Zo leren wij uit de verschillende overleveringen dat een de dajjal een korte jonge man is, die afstand van heren. Het is dus mens. Hij heeft kroeshaar. Zijn huidskleur is rood. Hij heeft een brede nek. Ook zegt de profeet sallallahu alayhi wasallam dat zijn benen, Ver uit elkaar staan. En één van zijn ogen is weggevallen. Hij heeft slechts één oog. En dit oog heeft, gelijk heeft gelijkenis met een naar buiten springende druif, zegt de profeet sallallahu alayhi wa <wass1> Het is net als een druif die naar buiten steekt hij zegt in een overlevering, het Dajjal is blind aan zijn rechteroog. Dit oog heeft gelijkenis met een naar buiten springende druif. Ik heb hem vannacht in mijn droom gezien, terwijl hij in de buurt van de kerk stond. Dit zegt de profeet sallallahu alaihi wa sallam. Dus de mezer de Dajjal is blind. En ook staat er tussen zijn ogen de volgende tekst geschreven. Ker, Ongelovig. Weliswaar niet aan elkaar, want de Profeet Sallallahu alayhi heeft gezegd. Tussen zijn ogen staan de volgende letters. Ker, fel, ra. En dit. Deze tekst kan zowel gelezen worden door iemand die geletterd is als iemand die ongeletterd is. Want het lezen ervan heeft niets te maken met iemands leeswaardigheid, met iemands kennis van de taal. Het heeft alles te maken met iemands imen, met iemands overtuiging. Al kan je niet lezen. En je bent mu'min, je zult in staat zijn, inshallah, om kefir tussen zijn ogen te lezen. En in Sahih Muslim staat een overlevering van Fatima bin Tukijs, Die overlevert dat op een dag de mensen van Medina opgeroepen werden... ...zich te verzamelen in de moskee. En nadat de profeet, sallallahu alayhi wasallam ...klaar was met het verrichten van het gebed... ...draaide hij zich om... ...en hij sprak de mensen lachend toe. En hij zei, blijf zitten waar je zit. Heeft iemand van jullie enige idee... ...waarom ik jullie heb verzameld... Toen zeiden de mensen, Allah en zijn boodschapper, weten het beste. Toen zei de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, Ik heb jullie verzameld, omdat Tanimini Dari, ook een metgezoon, Hij zegt, omdat Tanimini Dari, die in het verleden een beleider en een aanhanger was van het christelijke geloof, Hij is vandaag zijn islam komen verkondigen. En hij heeft mij een verhaal verteld, zegt de profeet sallallahu alayhi wa Die een overeenstemming, een verhaal vertelt dat in overeenstemming is met datgene wat ik jullie bleefde te vertellen op een te tajjah. Hij vertelde namelijk dat toen hij een keer met een boot op zee aan het varen was met dertig andere mannen, en zij een maand lang door de woeste zee alle kanten op werden gestuurd, zij uiteindelijk terecht kwamen op een eiland. En toen zij bezig waren met het verkennen van dit eiland, kwamen ze een ontzettend harige beest tegen. Dit beest had heel veel haar. Nog Tennin, nog de andere mannen waren in staat. ...om vast te stellen waar precies haar kop zat. Ze konden haar voorste deel niet van haar achterste deel scheiden. En zij vroegen dit beest, wie ben jij? Toen zei het beest, en een jassaseh. Ik ben een jassaseh. Toen zeiden de mannen, en wat houdt een jassaseh in... Maar het beest zei, o volk, gaat naar die man daar. Hij wil jullie van harte ontmoeten. Hij wil jullie graag zien. Ga naar hem toe. Termin de het derde, radiyallahu erkent dat hij een beetje bang was geworden van dit beest. En hij zegt ook dat hij samen met die andere mannen onmiddellijk zijn verdronken. Ze zijn weggegaan, ze hebben het beest verlaten. En ze zijn in de richting gelopen die het beest heeft aangegeven. En toen zij daar aankwamen, troffen zij de allergrootste mens aan. Termin in het al die zegt, ik heb nog nooit iemand gezien die zo groot was. En nooit tevoren heb ik iemand gezien die zo ver en stevig werd vastgeketen. En toen zeiden ze tegen die vastgeketende man, Wie ben jij? Deze man was... Was eigenlijk heel goed vastgeketend. Zelfs in de overlevering staat dat zijn handen aan zijn nek vastgeketend waren. En dat zijn onderbenen van alle kanten met ijzer waren bedekt. Hij kon geen kant op. Dus ze vroegen, wie ben jij? Toen zei deze man... Vertel mij eerst wie jullie zijn. Toen zeiden de mannen, we zijn mensen van Arabische afkomst. En we werden door de woeste zeegolven een maand lang alle kanten opgestuurd. En uiteindelijk zijn wij terechtgekomen op dit eiland. En toen wij bezig waren met de verkenningsronde, kwamen wij een beest tegen die ons naar jou toe stuurde. Hij stuurde ons naar jou toe. Toen zei deze man, vertel mij over de palmbomen van Bessin. En Bessin is een plaatje in Palestina. Hij zei, vertel mij over de palmbomen van Bessin. Toen zeiden de mannen, en wat wil je precies weten? Toen, ze, toen zei hij, brengen deze palmbomen nog steeds vruchtig op? Toen zei ze, ja zeker. Toen zei de vastgeketende man, er zit een tijd aan te komen waarin deze ballen en geen vruchten meer zullen voortbrengen. Geen vruchten meer zullen geven. Vertel mij over het meer van Tabaria. Buhayrat Tabariya. En zei, en wat wil je precies weten over het meer van Tabaria? Ook het meer van Tabaria is gelegen in Palestina. Hij zei, is het meer van Tabarie nog steeds gevuld met water? Ze zeiden ja, zeker, het is zelfs gevuld met heel veel water. Toen zei deze vastgeketende man, er zit een tijd aan te komen waarin dit meer leeg zal komen te staan. Het zal geen water meer bevatten. Hij stelde nog een vraag over een bron. Maar uiteindelijk stelde hij de volgende vraag. Hij zei, vertel mij over de profeet van de ongeletterde mensen. Wat is er met hem gebeurd? Wat heeft hij gedaan? Toen zeiden ze, hij heeft Mekka reeds verlaten om zich te gaan vestigen in Yathrib. En Yathrib is een andere benaming voor Medina. Toen zei hij, en hebben de Arabieren hem niet bestreden, hebben ze geen oorlog tegen hem gevoerd. Toen zeiden ze, ja zeker, toen zei de vastgekende man, en wat heeft hij gedaan? Toen zeiden ze, hij heeft uiteindelijk overwonnen. En ook die mensen hebben zich uiteindelijk bereidwillig en gehoorzaam opgesteld tegenover Mohammed sallallahu hij zei echt waar? Ze zeiden ja. Toen zei de man van het is beter voor hem om hem te volgen. En nu is het tijd geworden om jullie te vertellen over mij. Weet je wie ik ben? Ik ben el de Dajjal. En het is bijna tijd gekomen dat ik naar buiten mag gaan. De tijd is bijna gekomen dat ik naar buiten mag gaan. En dan zal ik de aarde in veertig nachten rondtrekken. Ik zal overal komen. Ook de kleine dorpjes, kleine plaatsen. Overal zal ik komen. Behalve twee plaatsen. Mecca en Medina. Die zijn verboden voor mij. En telkens als ik probeer naar binnen te gaan, dan tref ik op mijn weg een engel met een zwaar in zijn hand die mij terugstuurt. En Fatima Tubin Tukais, dus de vrouw die deze overlevering heeft verhaald, zegt dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam, na het vertellen van het verhaal van Tenin de ring, zei: Ik ben onder de indruk van Tenin's verhaal. En vooral omdat zijn verhaal in overeenstemming is met datgene wat ik jullie bleek te vertellen over het Tajjah en over Mecca en Medina en verder zei de profeet Sallallahu alayhi wasallam. sallam hij, dus het Tajjah bevindt zich in de oostelijke richting in de oostelijke richting en hieruit kunnen wij concluderen dat het Tajjah op een eiland zit ...in de richting van Iran. In een andere overlevering... ...ook van moslim... ...zegt... een Nawaaz-Busam'am... ...radiyallahu anhu ...dat de profeet... ...sallallahu alayhi wa sallam... ...heeft gezegd... ...hij, dus de jem, ...zal naar mensen gaan... ...en zal hen verlokken... ...en uitnodigen tot zijn aanbidding. Waarna deze mensen bereidwillig zijn bevelen zullen opvolgen. Ze zullen het jij als God accepteren. Als God aanneemt. Vervolgens zal jij de, de hemel opdracht geven om te regenen. En spontaan begint de regen met bakken uit de hemel te vangen, Waarna de grond van deze mensen, die de djel hebben opgevolgd, die de djel hebben gehoorzaamd, hun grond zal vruchten voortbrengen. En ze zullen het heel goed hebben. Daarna gaat de djel naar andere mensen. En hij nodigt hen uit tot zijn aanbidding, Maar deze mensen weigeren. Zij houden vast aan Tohim. Zij willen geen ship begaan. Zij willen het Djedjeb niet als God accepteren. Maar het gevolg is dat zij al hun rijkdommen en bezittingen kwijtraken. Ze raken alles kwijt. Zie het op de bloed stellen van de deugd en de standvastigheid van deze mensen. Omdat zij geweigerd hebben. Ship te begaan en vast hebben gehouden aan het theologie, worden zij beroofd van al hun rijkdom en hun bezitting. Subhanallah. Een grotere fitna dan deze bestaat er niet. En vervolgens zegt de profeet sallallahu alayhi wa dat het een jonge man naar voren laat brengen, naar voren laat komen. Waarna hij deze jonge man in tweeën snijdt. En hem daarna beveelt op te staan. En deze jonge man staat op ongedeemd alsof er niks is gebeurd. En hij loopt lachen richting de jam. Een andere overlevering die vermeld staat in Sahih al-Bougari. En Sahih Muslim. Zegt Abu Sa'id al-Ghudri, dat hij de profeet heeft horen zeggen, het Tejer zal naar Medina komen. Maar hij zal niet in staat zijn om de Medina te betreden. Hij zal geen voet op de grond van de Medina kunnen zetten. Wel zal hij buiten het grondgebied van Medina blijven staan, wachten totdat een jonge man, die behoort tot de inwoners van de Medina, dat deze jonge man op hem afkomt en de profeet zegt over deze jonge man dat hij tot de beste mensen van die tijd behoort. Deze jonge man komt op hem af en zegt tegen hem: ik getuig dat jij en Mesīh de bent. Dan kijkt de Jezus zijn volgelingen aan en zegt tegen hem: als ik deze man Doodmaken. En weer levend maken. Zouden jullie nu nog enige twijfel hebben. Over mijn heerschappij? Over mijn godheid? Ze zeggen nee, absoluut niet. Waarna hij deze jonge man doodmaakt. En weer opwekt. Maar zodra deze jonge man opstaat. Zegt hij tegen de dat Dajjal. Nu weet ik zeker. Ik heb nu extra zekerheid, dat jij een masihim de Jair bent. Waarom? Omdat de profet sallallahu alayhi wa sallam al deze zaken reeds heeft verteld. En precies op dit moment ben ik ook bezig met het doorgeven van deze informatie. Ik zeg jullie wat de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd. En dit heeft hij gezegd. Dus deze jonge man was op de hoogte hiervan. En daarom toen hij opstond, zei hij: Nu weet ik zeker dat jij een Messieh het Dajjal bent. Daarna probeert de Messieh het Dajjal hem een tweede keer te doden. Maar de profeet sallallahu alayhi wa die zegt. Maar deze keer zal hij, of deze keer is hij niet bij machten om hem een tweede keer te doden. Hij heeft de macht niet om hem een tweede keer te doden. Waarom? Omdat alles met toestemming van Allah subhanahu wa ta'ala gaat. Allereerste keer heeft Allah subhanahu wa ta'ala de djai in de gelegenheid gesteld om die jonge man dood te maken en op te werken. Maar de tweede keer wil Allah subhanahu wa ta'ala niet dat het dajjal die jonge man, een andere keer dood. En in een andere overlevering van moslim zegt de profeet sallallahu alayhi wasallam als het dajjal deze jonge man, of als het dajjal voor de tweede keer de keel van deze jonge man wil doorsnijden, wat gebeurt er dan, zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, dan zal zich eigenlijk rondom het gebied, of rondom eigenlijk zijn nek, een laag van koper ontwikkelen. Dus zijn, het gebied rondom zijn nek zal bedekt worden met koper. Kijk naar deze bovennatuurlijke gebeurtenissen. Dus zijn nek en zijn hals worden bedekt met koper. Waardoor de Masih niet meer bij zijn nek kan komen. Wat doet hij vervolgens? De hij pakt deze man bij zijn voeten en zijn handen en werpt hem in zijn vuur. Want zoals de professor Sallallahu alayhi wa Sallam ons leert. Het Dajjah heeft een paradijs en een vuur bij zich. Dus hij... ...pakt deze jonge man en werpt hem in zijn vuur. De mensen die om hem heen staan te kijken... ...die denken dat deze jonge man terecht is gekomen... ...in Jehannam. Maar in werkelijkheid zegt de profeet... ...sallallahu alaihi wa sallam... ...is hij terecht gekomen in het paradijs. Beste broeders en zusters... ...een eerste vereiste voor iedere moslim... ...is dat hij bekend is... Met de overleveringen omtrent dit onderwerp. En dat hij op de hoogte is van de kenmerken en de eigenschappen van een messie En laat niemand denken dat hij in staat is om een messie te verslaan. En vooral, of in het bijzonder de broeders onder ons, die zich altijd erg flink voordoen. En zich stoer gedragen. De Profeet sallallahu alayhi wa sallam leert ons dat wij juist weg moeten lopen voor de Messiah-Dajjal. En dat wij de confrontatie niet moeten zoeken. Want wellicht zijn wij niet in staat om zijn, boek, om zijn beproevingen door te staan, zijn wij niet opgewassen tegen zijn misleidingen. Dus men dient weg te lopen voor Hem. En ook wil ik mijn broeders adviseren, en voornamelijk mijn zusters, om onze kinderen op de hoogte te brengen van deze overlevering. En van deze eigenschappen en kenmerken. Ook zij moeten weten wie met zich de is. Want als Hij niet in deze tijd tevoorschijn komt, dan is de kans groot. Dat hij in de tijd van onze kinderen en kleine kinderen tevoorschijn zal komen. Dus het is aan ons om deze kennis door te geven aan de komende generaties. In een andere overlevering, die vermeld staat in Moslim en in Bulgarië, zegt Hudayfa, radiallahu anhu dat hij de profeet sallallahu alayhi wasallam, heeft horen zeggen: Als het Djal tevoorschijn komt, dan zal hij vuur en water bij zich hebben. Vuur en water. Wat volgens de mensen vuur is, is in werkelijkheid koud water. En wat volgens de mensen water is, is in werkelijkheid brandend vuur. Dus als iemand van jullie dit mag meemaken, zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam tegen de metgezellen: laat hem dan op het vuur afgaan en zijn hoofd daarin stoppen en drinken uit het koude water. En ook behoort tot de fitna van het tajjah, datgene wat vermeld staat in Sunan ibn Majah staat namelijk dat het deja tegen een persoon zou zeggen als ik jouw moeder en vader die reeds overleden zijn, als ik ze levend maak, zal je getuigen dat ik jouw Heer ben, waarna deze persoon ja zegt. En dan zullen twee één twee dagen. De gedaante aannemen van zijn moeder en zijn vader. En ze zullen dan vervolgens tegen hem zeggen, o zoon, volg hem. Hij is jouw Heer. De vrienden is groot. Nu is de vraag of de vraag die speelt, de vraag die reist, de vraag die ons allemaal bezighoudt. Hoe kan een moslim zich beschermen tegen de meseer, de tajjab? De profeet, sallallahu alaihi wasallam) zegt, zoals eigenlijk vermeld staat in Sahih Muslim, en verhaald is door Abu Dardar, radiallahu anhu), hij zegt, als, of wie, de eerste tien versen, van Sorat al-Kahf uit zijn hoofd kent, zal beschermd zijn tegen de tjaar. En in de andere overlevering van Moslim zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, wie het djar van jullie tegenkomt of ziet, laten dan de eerste verse van Sorat al-Kahf op hem reciteren. De eerste tien versen van Surah Al-Kahf zijn jouw bescherming tegen het djinn. En wij moeten niet denken dat iedereen weg zal lopen voor het djinn in die tijd. Er zullen moedige en dappere mensen zijn die het op zullen nemen tegen het djinn En tegen hem zullen vechten. Want in Moslim staat... Een overlevering van Ibn Mas'ud radiyallahu wa anhu, waarin hij zegt dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam, sprak over de strijd die aan het einde van de tijd plaats zal vinden tussen de moslims en de Rome, Dus een strijd hè, die op zal leiden tussen de moslims en de Rome. En deze strijd zal uiteindelijk door de moslims gewonnen worden. Maar precies op dat moment van overwinning schreeuwt er iemand dat de Djer-geest verschenen is. Daar waar de strijders, de moslimstrijders hun vrouwen en kinderen hebben achtergelaten. En dan laten deze krijgers alles uit hun handen vallen. En ze beginnen zich te beraden over het tajjah. Wat gaan ze doen? En dan sturen ze, zegt de profeet sallallahu alaihi wa sturen ze tien krijgers voorop, om de zaak te gaan verkennen en op te nemen. En de profeet sallallahu alaihi wa zegt over deze tien strijders, ik ken hun namen. En ik ken de namen van hun vaders. En ik weet de kleur van hun paarden. Zij zijn de beste strijders van die tijd op aarde. Maar degene die de werkelijk zou doden, is natuurlijk, zoals we allemaal weten, een ibn Isab Isa Isab Maryam zal de Toden, en niemand anders. Want zoals in een correcte overlevering staat vermeld zal aan het einde van de tijd zo Isa en Mariam terugkeren en neemt dat zoals in de overlevering staat. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt Fabayna ma, ma huwa kadalik hit ba'af allahu al-masih ibn Mariam فينزل عند المنارة البيضاء شرقا شرقي دمشق واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا طقطق رأسه قطر وإذا رفعه وإذا رفعه تقطر من كاللؤلؤ dus de profeet sallallahu alayhi wa sallam die zegt aan het einde van de tijd. Zou Eesab Numariam nederdalen. En hij zou naar beneden komen steunend met zijn handen op de vleugels van twee engelen. En hij zou nederdalen in de buurt van een al manar al-Bayda. Witte minaret. Sharqeen Dimash in de oostelijke, of aan de oostelijke zijde van Damaskus, in Syrië. Daar zal Hij naar beneden komen. En Hij zegt vervolgens, als Hij zijn hoofd naar beneden, of zijn hoofd laat zakken, dan druipt Hij. En als Hij zijn hoofd omhoog brengt, dan vallen er van zijn hoofdheide waterdruppels, die op zilveren korrels lijken. En vervolgens zou Isab en de Mariam het Dajjal achteraan gaan. Waar zou het Dajjal achtervolgen? Tot aan Berlut, zoals ook in de overlevering staat. Berlut. En dat is een plaatsje, een kleine plaatsje, dichtbij Betel Magdis. Dichtbij Jeruzalem daar zal hij de djalal te tbaqa krijgen en hij zou hem daar doden en vervolgens zegt de profeet sallallaahu alayhi wa sallam thumma ya'ti 'eesa ibn maryam qauman qad 'asamahumullaahu min ayna masih al-katsa fiyamsahu 'an wujuhim wa yuhaddithuhum bi darajatihim fil jannah subhanah vervolgens zal hij naar diegene gaan die tegenstand hebben geboden aan het bejaar en hij zal over hun gezichten vegen en hun vertellen over de hoge positie die zij bezitten in het paradijs en ook zo met zich zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd het kruis stuk maken en het varken Doden. En hij zei, ook zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, dat er dan, zeg maar, een overvloed aan geld zal zijn in die tijd. Dat niemand meer behoefte heeft aan geld. Iedereen zal ontzettend rijk zijn. En er zullen nog veel meer dingen natuurlijk gebeuren. Ook wat ontzettend belangrijk is, zegt de profeet, is dat Isa en Maryam geen andere geloof van de mensen zal accepteren dan de islam. En er gebeuren natuurlijk veel meer dingen daarna, maar dat is weer een hele andere lezing op zich. Ik heb vandaag getracht om jullie te onderwijzen over het Dajjal en ik hoop dat het met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala is gelukt. En tot slot wil ik Allah subhanahu wa ta'ala vragen om ons te behoeden voor het Dajjal en alle andere fietsen en in